Goedenacht, hartelijk welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Dit is het uur dat luisteraars bij ons aan het woord komen. En we hebben ook weer een vraag naar aanleiding van uh, het gesprek in het eerste uur... met Hans van Frank, Franken, CDA-senator. Uh, ja, het ging over Europa, het ging over de Eerste Kamer. De vraag die wij, uh, hebben, die wij hebben geformuleerd voor u... die, die uh, heeft te maken met het feit dat Europa natuurlijk niet alleen over de euro gaat. Dat denken wij het laatste tijd natuurlijk wel bijna... Allemaal, en over de economie en over de crisis. Maar het gaat ook over gedeelde waarden, over solidariteit. En de vraag is met welk ander Europees land voelt u, voelt u de, de sterkste band? En met welke Europeanen, behalve de Nederlanders, deelt u de meeste waarden? Voelt u zich het meest verwant? Telefoonnummer van ons is 0800 1121. 11 Mailadres casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl en we hebben ook nog Hekje Casaluna voor de Twitteraars. Ik ga even kijken of er wordt een naam ingetypt, maar dat weet ik niet zeker. Dan gaan we, eerst, we gaan eerst denk ik maar eens even naar de muziek, want er is iemand aan de telefoon. Maar daar zijn we nu nog niet aan toe. Dus uh, de eerste muziek en die is van Lois Lane. Uh, en dat heet uh, It's the First Time. Het was alweer in 1989 dat ze dit op de plaats zetten. Lois Lane was dit met It's the First Time. Met welk ander Europees land voelt u, zich, voelt u de, de sterkste band? En met welke Europeanen, behalve de Nederlanders... deelt u de meeste waarden, voelt u zich het meest verwant? 0800 1121, NCV.nl of hekje Casaluna. Aan de telefoon meneer Verhagen, goedenacht. Goedemiddag. Ja, ik voel me het meest verwant met, uh, met Duitsland. Hoe komt dat? Uh, ik heb in uh, 72 in München gewerkt bij Kaarstad Polingen, Dat was een, uh, Warenhuis. En uh, uh, daar heb ik gewoon uh, ja, go uh, goed gewerkt en uh, binnen een jaar ben ik weer naar, uh, uh, huizen, uh, naar huis gegaan. Dus ik heb van 71 tot 72 heb ik daar gewerkt. En, en waarom een jaar dan, als het, als het daar zo goed beviel? Dat was uh, een, uh, een stage van mijn, uh, van mijn school, van de detailhandelschool. Oh, oké. Okay. Dus... Uh, ja. En, ja, sorry. En toen, uh, ja, mijn ouders waren oud... en toen uh, ja, heb ik eigenlijk toch besloten om terug te gaan naar Nederland. Gewoon. Ja, en nooit meer ja. daar, daar gewoond? Nee, nee, nee, nee. nee. Dus en, kunt u nog even op een rijtje zetten wat wij delen met de Duitsers, volgens u? Waarom nou, ik vind, Nou, ik vind gewoon dat ik... De humor van Duitsland vind ik, vind ik gewoon... Als ik naar de Duitse televisie kijk, vind ik, vind ik, vind ik het uh, toch wel uh, leuk. En, en als ik de kranten daar lees. En het respect dat ze hebben voor mensen met een geloof. Die is veel groter in Duitsland dan, uh, dan in Nederland. En uh, de, de wijze waarop ze met... met uh, vooral uh, ook politiek gezien met mensen omgaan in de gesprekken later kan, kan er praten, praten ook de, de interviews. En dat vind ik toch een, een, een, een ding dat veel beter is dan in Nederland. Het is een, een beschaafd land? Ja, tenminste. Kijk, er zijn wel dingen die, die, die, die, die, die ik ook niet goed vind. Maar die zijn ook in Nederland. Maar de, de, de wijze waarop ze met, met elkaar omgaan, vind ik toch... Uh, ja, dus en beter dan in Nederland. En wat vindt u daar dan ook niet goed? Nou, de wijze waarop bijvoorbeeld het... Het is heel rigoureus naar de werknemers toe... Heel regereus zijn daar bezuinigingen doorgevoerd. Ja. Door de regering Merkel... En dat treft met name de kleine mannen. En dat vind ik, dat vind ik niet zo goed. Nee. Maar, maar de, de wijze waarop ze weer, weer met, met andere dingen omgaan, die is, dat is gewoon veel beter. Ja, en du Duitsland is het machtigste land in Europa, kun je zeggen misschien. Ja, in ieder geval in de Europese Unie. Um, dat vindt u wel een prettig idee, neem ik aan dan. Maar, nou, de, de, of ze het machtigste zijn, dat, dat vind, ik, vind ik niet. Want ze. Uh, laat ik zo zeggen, ze, worden, ze zitten eigenlijk in een soort. Uh, met, die, uh, v, uh, met Frankrijk. Ze worden eigenlijk door Frankrijk in de mangel genomen. Ja, vindt u dat? Ja, ja. Oh. Waarom vindt u dat? Nou, omdat uh, dat Frankrijk met zijn. Uh, uh, nou, nu met de regering ook weer. Die, uh, die doet zelf niks aan, aan, aan, aan een. Uh, uh, eigenlijk het land openstellen voor, voor uh, Europese zaken van uh, buitenlanders of dingen of, of de buitenlandse taal. Uh, ze willen alles op hun Frans en ze, maar ze uh, ja aan Duitsland willen ze wel uh, geld hebben en, en, en dingen doen. Ja. Ik, want ze op, uh, En ze willen hun eigen machtspositie in de wereld, willen ze botvieren, de Fransen. Ja. Oké, okay. en even terug naar Duitsland tot slot. Komt u er nog vaak? Ik, uh, nou, ik kom er nou, nou, nou niet meer zo vaak. Ik ben er. Uh, uh, toen uh, Paulus Benedict daar op bezoek was, toen ben ik er geweest. Oké. Okay. Meneer vraag, ik dank u wel. Kijk, want ze hebben voor het, voor het geloof veel meer respect dan hier in Nederland. Ja, vertel nu. Dank u wel hè, voor ja, het bellen. Eh, eh, ja, goed. Niks te Goeienacht. Goeienavond. Meneer De Jong. Hoi. Hallo. Hoi. Ik ben de laatste jaren... Ik ben een totaal negen keer in Albanië geweest. Ja. En in het laatste jaar drie keer. Ik ga er volgende week weer op, uh, op reis daar naartoe. Gewoon met de auto. En... Uh, ja, daar heb ik erg uh, veel contacten mee. En, uh, dat, uh, maar in alle Oost Ik ben de laatste 35 jaar in alle Oostbloklanden geweest. Ja. Met hulptransporten vooral. En uh, men heeft daar. Kan men in al die landen. Kan men met 100 euro doen. Waar men hier 1000 euro nodig heeft. Dus voor ons is het heel goedkoop. Maar hun systeem zal eerst moeten veranderen... voordat ze gelijk met de euro getrokken kunnen worden. Ja, even maar even los daarvan. Hè? Want we hebben het nu over verwantschap en, en solidariteit. Ja. Waarom Voelt u ook inderdaad met die Oost-Europese landen... en de mensen die daar wonen, een grote verwantschap? Ja, en vooral... Uh, hun individuele vrijheid was altijd heel erg beperkt. En uh, nu gaat het de goede kant op. En vooral Albanië... Het was. En nog is het hartstikke corrupt. Maar de mensen op zichzelf, 90% van de mensen, zijn gewoon beren goede mensen. En wat maakt dat tot zulke beren goede mensen? Hun hartelijkheid. En uh, ze zijn niet te zeurderig. Vooral Albanië niet. Ik bedoel, ze zitten hier niet te zeuren van jullie zijn zo rijk. En, maar ik heb ze uitgelegd. En vooral met de politie heb ik vooral gesproken. En in, in januari, mijn mond viel zwart open... een politieman die ik 13 jaar geleden een heel kritisch gesprek mee had gehad... omdat ze ons na een roofoverval vroegen om 219 dollar te betalen... voor een gezamenlijke maaltijd om te vieren... dat de zaak tot een oplossing was gebracht en de rechtszaak kon beginnen. En toen vroeg de politie... Om ...of we dat konden betalen voor ze, dat idee, voor ons samen. En toen heb ik hem een paar dagen later gezegd met een vertaler erbij. Eerlijk gezegd, dus het was een heel pijnlijk gesprek, de sfeer werd heel ijzig... ...dat wij in het Westen niet mogen betalen voor de politie... ...en dat zij ook niets mogen aannemen. En dat daar, omdat daar de corruptie mee begint. En toen werd de sfeer heel ijzig. En nu heb ik afgelopen januari gehoord... Ik heb met hem gesproken, ik heb hem opgezocht. Hij was al twaalf jaar niet meer bij de politie als politiecommandant, omdat hij niet meer tegen de corruptie kon. Oh. Dus dat was toen een heel pijnlijk gesprek. Maar verdorie, wat was ik voor een apostel van principes? <laughs> bedacht, en hij is erdoor veranderd dus? Ja, en hij is er ongelukkig mee. Hij zegt, maar ja, het kon niet anders. Hij is werkloos, zegt hij. Ik zeg, maar u met uw capaciteiten. Ik zeg, toen hier op de politie bezuinigd ging worden... zijn de bedrijfsbeveiligingsbedrijven als paddenstoel uit de grond geschoten. Ik zeg, dat kunt u hier best organiseren. De bedrijven zullen dat graag afnemen van u. Dus als u hem over een paar jaar spreekt, dan, dan doet hij dat waarschijnlijk? Dat zou best kunnen. Um, zou u er kunnen wonen in Albanië? Jawel hoor. Ja. En zou u daar dan ook goed hebben? Heel goed, want wij Westelingen zijn daar stinkend rijk. Ja, maar zou u er ook kunnen uh, leven als u niet zo rijk was? Als u net zo rijk en, was als de mensen daar? Ook, ja. Ook. Want? Want ik, uh, ik ben nu... Ik zit er financieel nu goed bij, omdat ik de, in de fut zat, nu pensioen heb... en AOW, dus uh, van de omroep de pensioen. Dus dat samen doe ik het best nu... Maar ik kan. Uh, maar ik, ik blijf heel eenvoudig uh, aandoen. Gewoon om zoveel mogelijk reserve te houden. Als mijn auto inzakt, moet ik een ander nemen. Ja, nee, nee, maar ik wil even naar Albanië. Want het, dat, ja. dan, nu gaat het over geld. Maar ik, ik wil het ja, graag hebben precies, over het leven daar het tussen de mensen. Maar is voor ons natuurlijk heel aan, aanlokkelijk een goedkoop land. Ja, maar daar gaat het dat mij nu even is. niet om. Het gaat nee, mij om de mensen. De mensen zijn echt 90% van de mensen is echt hartstikke hartelijk. Maar waar blijkt dat dan En Wat doen ze dan? Ze zijn heel gastvrij. Wat doen ze? Ze zijn heel aardig. Ze zijn, heel, ze zijn echt. En bent u door daar zo vaak naartoe te gaan... ook uh, gastvrijer en aardiger geworden? Nee, dat... Ik, ik, ik mag het niet van mezelf zeggen natuurlijk, maar... ik dacht dat dat wel goed zat. Dat was al ja, goed. Al. Maar daarom voelt u zich daar zo lekker natuurlijk. Die mensen lijken op u. Maar nou, ik, ik gun die mensen graag dat ze... Maar ze zijn niet zeurderig dat ze het beter zullen krijgen. Goed. Ze hebben het straatarm. Alleen 10% is daar echt. Als je een gestolen auto zoekt, ga daar maar eens kijken of in Bulgarije. Ja. Yeah. Maar, maar u, u, u gunt het ze. Wilt u ook voor ze betalen? Wat voor ze betalen? Ja, wij zijn gewoon de rijke broers. En we moeten voor onze arme broers zorgen. Helpen. Okay. Wij hebben het hier hartstikke goed. We moeten hier niet klagen. Crisis dit of dat. Alleen de mensen die een huis gekocht hebben en die dachten dat het meer waard ging worden, die komen bedrogen uit. Want een huis wordt minder waard. Je auto en ook je huis. Zo ja. is het nou eenmaal. Je maar... schrijft af. En niet bij. Dat is een luchtballon. Nou ja, huizen zijn natuurlijk nog steeds een stuk duurder dan 20 jaar geleden. Precies. Een huis wat aan bouwkosten een ton heeft gekost. Vraagt men met, zonder mijn ogen te knipperen twee ton voor. Gewoon Makkelijk. Omdat, ja. Hangt ja. ook een beetje vanaf waar het staat natuurlijk. Maar goed, dat is een ander verhaal meneer De Jong. Ik dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. Goedenacht. Dag. Dag. Tina. Ja, nacht. Hallo. Ja, Hallo, Dan ben ik. ja, Ik uh, houd heel erg van Engeland, van Frankrijk en van Spanje. Ja? Maar uh, helemaal thuis, ik maar helaas moet ik het zeggen, ook in Duitsland. Waarom is dat helaas? Uh, ja, omdat de vorige sp uh, eerste spreker ook Duitsland was. Oh, oh maar dat vinden wij <laughs> niet erg hoor. Ja. Ook al heeft iedereen uh, het over Duitsland, als het maar goede verhalen zijn. Zegt u? Nou, iedereen mag het Duitsland noemen, als het maar mooie verhalen zijn die, die mensen vertellen. Ja, ja, ja, ja, het zijn mooie <coughs> verhalen. Nou, in de eerste plaats uh, spreek ik de taal net zoals Nederlands. Oh, hoe komt en, dat? Uh, uh, ja, uh, ik ben uh, in een kinderhuis geweest uh, wat Duits talig was, uh, hier in Nederland in Zeist. De, ja, de broedergemeente kent u wel, hè? Ja, ja, ja. Ja, dus, uh, het is was bij de broedergemeente. Die was tot aan de oorlog. Uh, Duits-talig. Oh, dat is een mooi plekje in Zeist. Ja, dat is niet slecht. Nee. Uit slot, hè, daar. Ja, ja. Maar uh, alleen op school spraken door Nederlands. Uh, dus dat zit er goed, uh, goed in. En, uh, u sprak Duits op school? <coughs> Wat Je u? u? sprak Duits daar. Ja, ja, ja. ja. En... Uh, nou, uh, ja, ik, ik zei ik zeg, in de oorlog, heb ik altijd gezegd... ik heb een, een, een, Duitse vij, een Duitse pleegmoeder, een Duitse vijand en een Duitse god. Want gods, uh, godsdienstonderwijs was ook allemaal in Duits. Ja. En uh, ik was veertien toen de oorlog uitbrak. En uh, toen ik zestien <coughs> was, is mijn broer gefuseerd. Oh. Dus ja... Ik had natuurlijk wel veel reden om, om ze te haten eigenlijk, hè. Maar uh, gelukkig is me dat niet overkomen. Ook niet in die tijd? Uh, natuurlijk, in die tijd was... Uh, ja, ik heb een... Uh, <coughs> een uh, ik sprak de directeur van het distributiekantoor van Zijs in die tijd... En toen zei ik, ik heb nooit meer wat aan mijn Duits. En toen zei hij, ja hoor, daar heb je best nog wat aan. Dat komt allemaal nog. En later bleek dat hij uh, de leider van het verzet was. En dat vond ik achteraf zo groots. Dat hij uh, ja, een jong meisje uh, geruststelt en uh, niet zegt, ja dat zijn allemaal... Uh, het zijn allemaal boeven. Het zijn niet allemaal boeven. Ja. Wa waarom, waarom is uw uh, broer doodgeschoten? Wat, wat zegt u? Waarom is uw broer gefuseerd? Ja, hij zat bij de eerste verzetsgroep, en 3. En hij is dus verraden. Hij was 18 uh, toen hij opgepakt werd. En hij was uh, net 20 toen hij gefuseerd werd. Hm. En uh, hij heeft in Amersfoort gezeten. En daar is hij helemaal kapot geslagen. En uh, mijn vader heeft hem dan nog een kwartiertje mogen zien. Dat heeft hij zelf moeten vertellen dat hij ten rood was. En dat dat de volgende dag zou gebeuren. Jeez. Maar uh, mijn vader zei lag gewoon een hemelse glans op zijn gezicht. En hij zei, jullie mogen niet haten, jullie moeten vergeven. En ja, dat vergeet je nooit, hè? En, en, en uh, heeft u daar dan ook naar geluisterd? Of, of is dat gewoon vanzelf gegaan? Wat zegt u? Nou, heeft u, heeft u dat van uw broer goed in uw oren geknoopt? Ja. Of, of, of is dat vanzelf een beetje? Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik was een van de eerste die in 1946 uh, naar Duitsland is gegaan. Lopend. Uh, hier en daar wat liftend. Uh, ja, dat was, uh, dat, was daar, dat was daar heel erg hoor. Alles kapot, alles... Uh, de maar, maar, maar waarom heeft u dan toch zo'n band met Duitsland? Ja, omdat de, de taal zei u zelf al, maar, maar er moet dan toch meer zijn? Ja, mijn jeugd. Mijn jeugd en uh, ja. Ik heb veel Duitse vrienden. Ik ben, heb altijd een uh, minderwaardigheidscomplex bij Duitse vrouwen, want die, die kunnen alles. Dat school, dat zijn fantastische huisvrouwen. Dan kom je eventjes, je komt onverwachts op bezoek. Dan duiken ze even de keuken in, en een half uur, half uur later hebben ze een heerlijke taart klaar. In een half uur? In een half uur dan zeg ik, ik weet niet hoe jullie het allemaal voor elkaar gaat, maar. Die stond dan en... al in de oven, volgens mij. Nee, nee ja, je kunt ook, ook taarten maken die niet in de oven hoeven. Warktaarten. Hè? Hè? Daar was ik gek op, dus dat weten ze. Maar het gaat allemaal even vlot en even... Ze koken lekker. Uh, ze zijn hartelijk. En, uh, ja. En het land is mooi. Het land is prachtig. Is, is die oorlog helemaal weg uit uw uh, gevoel? Natuurlijk, uit uw... Is die niet, en natuurlijk is die niet weg, want het was een hele moeilijke tijd. Want ik had een Duitse pleegmoeder en die... Die heb ik niet gezien vanaf 34 tot 46. En uh, dat was moeilijk. Want zij. En, uh, waar, waarom heeft u haar in die periode niet gezien? Omdat zij in Duitsland woonde. Zij, uh, zij was de directrice van, uh, van het kinderhuis. En kreeg in 1934 uh, angina pectis. En moest er dus mee stoppen. En dat was dus een Duitse. Dus ja, ik moest terug naar Duitsland. En later heeft u haar weer gezien? Ik heb in 1946 ben ik er naartoe gegaan. Hm. Ja. En ja, ik heb een hele band uh, met haar gehad. En ja, veel, echt ook veel vrienden. En dan de Duitse literatuur, naoorlogse literatuur, heb ik uh, ook verslonden. Uh, ja, het... En het is het is gewoon een, een prachtig land en mijn ervaring is wel mensen die in de oorlog niks meegemaakt hebben. Want mijn oudste broer was bijna gefuseerd, die is uh, uh, uh, bevrijd door de Canadezen nog net op tijd. En mijn jongste broer die uh, is naar uh, Duitsland uh, gesleept. En uh, nou, die heeft daar heel wat meegemaakt. En mijn zus, die ouder was als ik dan ik... Uh, die, uh, die heeft in het kamp Amersfoort... Uh, daar heeft ze altijd briefjes afgegeven en uh, ja, in, in de heg gestopt en zo. Dus ze hebben allemaal gevaarlijk werk gedaan. Maar mijn ervaring is... hoe minder je meegemaakt hebt in de oorlog... Hoe feller je bent tegen de Duitsers. Hoe zou dat komen? Ja, misschien schuldgevoelens of uh, ik weet het niet, dommigheid. Uh, opeens waren ze flink. Huh. Nou, in de oorlog waren ze dus niet flink. He, heeft u zelf ook wat gedaan in de oorlog? Nou, ik was te jong. Ik was veertien uh, huh. toen die uitbrak. Dus dan kan je echt nog niks. Ja. Maar het was een, uh, een hele aparte periode. En, en na de oorlog, toen is alles uh, Nederlandstalig geworden, hier. Ja. En uh, ja, dat was wel even een omschakeling. En hier is dan in Zeist? In Zeist ja. Woont u daar ja. nog steeds? Uh, ja, ja, ik, ben wel, ik heb twintig jaar in Amsterdam gewerkt. Ik ben wel eventjes uh, van honk geweest, maar ja, je gaat toch weer terug. <laughs> nou, Met, de, de... Die kerk zit in je hart, hè, die zaal, die mooie witte zaal en, en de muziek en uh, ja. Ja, mooi plekje. En, en komt u nog wel eens in Duitsland? Uh, nou, op het ogenblik niet, want ik ben nogal gehandicapt. Maar uh, zodra het. Uh, maar warm weer wordt, dan, uh, dan ga ik wel weer, ja. Hm. ja. Nou, goede reis alvast. En dan, ja, dank, dank u, u wel u voor wel. het bellen. Ja, dag. Dag. We gaan weer even naar wat muziek luisteren. Nee, Laat ik nog even zeggen wat we bespreken hier dit uur in Casa Luna. Um, het gaat erover, na aanleiding van het gesprek in het eerste uur met Hans Franke... over Europa, over de euro, over de economie... Maar ook over gedeelde waarden en solidariteit gaan wij het over dat laatste hebben. En de vraag is, met welk ander Europees land voelt u de sterkste band? Met welke Europeanen, naast de Nederlanders, deelt u de meeste waarden? Voelt u zich het meest verwant? 0800 1121, 0800 1121. Er is trouwens een tweet, kom ik straks nog even op. casaluna.ncv.nl voor de mailers. casaluna.ncv.nl en hekje casaluna voor de twitteraars. Jan Smits heeft getwitterd, die schrijft... Met Spanje, dus het voelt zich me het meest mee verwant, denk ik dan. De sterkste band. Daar bestaat de democratie zo kort opletten of zij, hoe zij cliëntalisme gaan bestrijden, of niet. Dus ik snap het niet helemaal, eerlijk gezegd. Maar uh, wel, bedankt in ieder geval Jan Smits. Uh, Zometeen meer bellers en mailers en twitteraars, hoop ik. Naar de muziek van uh, Chava Alberstein. Dat is jiddisch en het heet Good Memory. Amol is der zikor euch a Gute, und er's men bet bei ihm at euwe Er bringt amol zurück a spis der a von der Kindheit in embliehen, und demol wacht euch auf der Huscharejach, und zu dem over mit Asprung der Gejach. And the more wached, you have the chushare. And to the with a sprung, der gear. And the more is the second, you have my bet by bring the other, he brings the more the rest of the world. And the more wached, you the Und <Sed> zudem over mit Sprung der Gänge, und dem Olbracht ich hoff der Kuschere. Und zudem over mit Sprung der Gänge, du Mama reist die Hormer mit dem mit Puder Schmirz sie on avaisen säme. Sie tut mir und die Kinder isch und führt mir ab zum Rebmin im Keh. So in Die eyes of the stars, they lift up the whole world and und stellen sich auf whole world and they lift up the whole world and they lift up bis in meine Lieder. they lift up the whole world and von lift up the bei world and they er up the whole world and they Radio 1 Casa Luna Klaas Tripsteen Uur zijn we er en die vraag: ik stel hem gewoon nog een keer. Met welk ander Europees land voelt u de sterkste band? Met welke Europeanen deelt u de meeste waarde? Voelt u zich het meest verwant? 081121 Casa Casaluna, en ncrv.nl. En hekje: Casaluna. Mercedes 380 cel met de Vlamingen, absoluut de Vlamingen zelfs. En dan hebben we Redje Rooy die schrijft: Duitsland is een mooi land met mensen die elkaar nog dag zeggen en waar je, je fiets nog met de sleutel in het slot kunt laten staan. Er is heel veel pro-Duits vanavond in Casa Luna. En dat, ik denk dat als we dit programma zo'n beetje aan het begin van ons bestaan hadden gedaan, zo'n tien jaar geleden, dan was het veel minder pro-Duits geweest. Heb ik zo'n gevoel? Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat Nederland steeds pro-Duitser wordt. Um, en we gaan nu naar Hans en die woont volgens mij in de buurt van Duitsland. Ja, goedendag. dag. Ik spreek Go met Hans. Uit Arnhem, Holland. Waar, waar zeg in? In Arnhem. je? In Arnhem. Oh, Holland. Arnhem. Ja, ja, hallo. Ja. Uh, ja. Nou, ik moet zeggen, wij hebben veel verbondenheid met de Duitsers, omdat we natuurlijk onze naast de buren zijn. Dus, dat is toch heel andere. Uh, en zeker als je een we pond zou worden. Ik, ik, laten... de, de lijn is een beetje slecht. Ik weet niet of wij. Ik... Ja, die valt al weg. Ja? ja, dat klinkt sowieso een beetje. Dat uh, is beter. Ik weet het niet. We gaan het nog even proberen. An ja? Anders misschien straks even terugbellen. Oh. Hallo. <laughs> ik zei tegen hem. Um, ja, ben je er nog? Ja, hoor, ik ben er nog. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, sorry, kun je er één keer vertellen? Want ik kon niet alles even goed verstaan. We uh, uh, uh, zijn in Arnhem. Ja. En dat, en dat is bij de Duitse grens. En we hebben toch in het Oostenland een uh, grote verbondenheid met de Duitsers. Ja. Omdat onze uh, naaste buren zijn. Ja. Ja. Uh, en zeggen wij, uh, mijn vrouw, wij zijn echte kampeerders. We gaan al 40 jaar, rijden wij al door, door Europa heen. En uh, overal vinden wij aardige mensen. Alleen, de taal is natuurlijk een barrière. Wij komen ook in Spanje, Italië en al die landen. En we ontmoeten daar altijd wel aardige mensen. Ja. Maar, ons, maar onze verbondenheid is natuurlijk meer met Duitsers. Ja, want u zegt Echt. Het, zijn, het zijn onze buren en het zijn ook leuke buren. Nou, ik heb nooit geen problemen met uh, de Duitsrattenkast veel Kennedy. Uh, we hebben veel van een familie die uh, woont in Duitsland, in de grens, uh, streken, Reis, uh, en de gaststreken, Reis, Borrel, en gaan zo om en door. En ik moet zeggen, ik ben altijd zeer technisch en geschaafd behandeld door de Duitsers. En waar we komen op de Campings, we hebben toch altijd wel ergens een voorkeursbehandeling, omdat we vaak in de Duitse taal overgaan. En dat is misschien uh, niet uh, de juiste waarde, maar ze waarderen dat uh, ten eerste en ik moet zeggen, ook in uh, grensplaatsen, uh, Borgholt en zo, in de winkels... moet ik zeggen, is de beschaving staat op een zeer hoog pijl. Je wordt altijd heel netjes wandeld. En dat wou ik eventjes toch uh, aan die vond u mee, vond, uh, vond u dat twintig jaar geleden ook een, een prettig land, Duitsland? Uh, ik vind het al vanaf de jaren vijftig... Uh, vind ik het al prettig land. Waarom? Omdat wij ook uh, zijn uitgenodigd met voetballen naar een Duitse voetbalclub bij Rusland, bij Frankfurt. En daar hebben we altijd nog uh, contact mee. Uh, en dat zijn allemaal uh, dingen die je zegt. Oh, dat is uh, toch een uh, uh, ontzettend uh, leerzaam. En ook de natuur, de, de, de hele omgeving, de hele autorage... spreekt ons bijzonder aan. En dat uh, wil ik eraan kwijt. En uh, ze, ze grijpen al terug naar de oorlog. Maar laten we niet vergeten dat wij ook heel lekker jongens zijn als wat anders in de Indonesische oorlog. We waren voor de grootste tijd slaven Maar dat is natuurlijk te ver weg joh. Maar in principe zijn we ook economisch eh, afhankelijk van Duitsland. We gingen toch jaren geleden de benzine halen. Die goedkoper Dan Dat gaat op een moment veel in Duitse boodschappen doen. Dus die verbondenheid met eh, Duitsland is van in het Oostland eh, toch wel een sterke maat aanwezig. En vooral de Duitstalige muziek. Dat is enorm populair als de Duitstalige... Eh, Artiesten en de Rijnhoog zijn, dan is het een bon en bom en bom vol. Die slagers. Dat is slagermuziek. Die slagermuziek. Ja, slagermuziek, maar ook uh, gewoon muziek in het algemeen, de klassieke muziek. Hey, natuurlijk, oh. ik, uh, ik luister veel naar de Duitse Zemders. Hey, nou, ik verveel de klassieke muziek. Uh, de maar, maar, meneer, de maar, maar meneer Hans, die, die slagermuziek die is toch verschrikkelijk? Zeg je? Die, die slagermuziek die is toch heel erg. Nou, ik, doe, ik word er wel een stukje vrolijk van. Maar nee, ik, doe, ik, ik word er een stukje treurig van. van. <laughs> ik vind het echt. Dat vind ik nee. nee, maar het is gewoon een insteker. Want hij zegt: Nou, ik vind de Duitse taal als zangtaal. Dat vind ik een bijzonder eh, fijne taal. Waar ik zelf een beetje niet te meer eh, overwerken Want zijn met de Fransen. Ik had er altijd ruzie mee, Ze zijn eigenzinnig. Uh, ze zijn onbeschot ten opzichte van de, van de buitenlanders. Met, met welk, la ja, welk, welk land heeft u het dan overzicht uh, Fra Frankrijk. Oh, in Frankrijk. Uh, uh, ja, in de de Ten opzichte van de, de, de, de, de vakantievirus. Ten opzichte van de buitenlanders. Denk ik zijn zeer onbeschopt uh, gedragen. Vooral als je gaat uh, in de binnenwegen. En je schiet niet op. Je zit achterop je achter op je uh, probeer je van de weg op te drukken. Dat is uh, de, bij de tolwegen, bij de poortjes. Als je even iets, iets verkeerd rijdt, dan staan ze gelijk uh, op de toeter. Ik vind ten opzichte van de andere Europese landen, vind ik, uh, Frankrijk, het is een passend mooi uh, vakantieland. Maar ten opzichte van de buitenlanders, het meer, Want Frankrijk is alleen van de Fransen. Dat kan ik niet zeggen van de andere landen. Als ik in Spanje ben, ofzo, ondanks dat wij de taal niet kunnen staan, wordt het daar ook nog zeer netjes behandeld. En dat vind ik van de, de Duitsers, wat, uh, wat uh, hoffelijkheid en wat zienswijze. Uh, nou, ze zijn wij uh, wel contant mee. Eén nadeel wat een Duitserpist is, dat is voor de kampeerders, dat is hoe je hebben, uit dat is van één tot drie uur. Nou, dan sta je voor gesloten, gek uh, om zo te zeggen. Dat vind ik een van de nadelen. Maar verder is natuur, alles wat, uh, wat, wat, wat de wat te bieden heeft, nou, is een uh, drukte omgeving. En dat wou ik even aan je kwijt. Ja, nou mooi. Ik dank u wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Voor hetzelfde geld. Tot, tot de volgende keer. Oh, Oké, okay. tot ziens. Of tot horens. Als je wilt ja, een boodschappen wil doen... een goede boodschappen, dat is dichtbij. Ja, ja, voor mij is het een interij, dus dat doe ik dan maar niet. Maar bedankt, hè? Goed, Goed zo. Dankjewel. Doeg. Arie. Hai. Hallo. Hai. Met welk land voel jij je verwant? Uh, nou, ik heb het meest met, uh, met de Scandinavische landen. Uh, Denemarken, Noorwegen, Zweden... Heb je dan nog voorkeur? Um, mijn voorkeur ligt bij Denemarken, maar dat is gewoon omdat dat stukje van die taal ik het makkelijkst ook kon pakken. Ja, ja. En alle drie de talen lijken ontzettend veel op elkaar, of tenminste die, die, die ja, um, hoe zeg je dat? Nou, ze lijken veel op elkaar, maar het, het, het deze van de drie is het makkelijkst. En, en vindt, u, vindt u dat ook het leukste land? Um, nee, het leukste land, het mooiste land vond ik uh, uh, Noorwegen. Noorwegen, ja. Dat, ja. ja. En uh, ja, Deens was het makkelijkste land en, en Zweden ja, ben ik ook wel veel geweest. Dat is uh, nou, eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar je praat een beetje in de verleden tijd? Ja, ik praat in de verleden tijd. Ja, ik ben er ontzettend vaak geweest als, uh, voor mijn werk. Ik was uh, uh, schipper op de, op de zeevaart. Dus ik ben uh, in, uh, ja, eigenlijk heel Europa door geweest. Maar als ik dan naar het noorden ging, dat, uh, dat vond ik toch wel een fijnst. Maar je komt er nu niet meer? Nee, nu niet meer. Nee, ik ben nou uh, ik, ben, uh, ik heb een, in het een verleden ongeluk gehad. Ik ben afgekeurd. En nu werk ik als... Uh, als uh, als uh, uh, schipper op een rondvaartboot in Amsterdam. Oh. Ja, heel wat anders, maar ook, ook leuk. heel leuk. Maar, maar, maar je hebt toch wel eens vakantie? Vakantie? Ja, ga je dan niet naar het buitenland? Ja, als ik op vakantie dan ga, ik, ik, ik ga twee keer per jaar op vakantie. Ik ga één keer naar het zuiden. Naar, uh, naar de warmte. En we gaan één keer naar het noorden. Naar datgene wat ik leuk vind. En dat is dan... Uh, nou, de ene, keertje, de ene keer Noorwegen, de andere keer Denemarken. Ja, ah, oké, okay, je komt er nog steeds. En, en je praat de taal ook nog. Je spreekt de taal ook nog. Ik uh, spreek de taal, sprak de taal vrij goed en nou nog, nog ik, ik ken nog wel een paar woorden. Ja. Ja. Ah, ah, mooi. En uh, Finland? Nee, nooit. Ja, wel geweest, maar ja, toch weer anders. Wat, wat, wat? Uh, ja, Finland. Wat, wat stugger. <laughs> allemaal wat moeilijker. Ja. Ja. Nee, als, als het om mij uh, Nooren en Denen, dat zijn de, de makkelijkste. Maar die, die lijken ook wel een beetje op Nederlanders, toch? Of ligt, dat een... Ja, ontzettend veel. Ja. Alleen, alleen de taal is anders. En, en ze betalen er met een andere munt. Maar voor de rest, uh, die mensen zijn gewoon precies dezelfde als wij. Ja. Ze denken hetzelfde. Uh, uh, uh, best wel dezelfde mentaliteit. ja. En ze spreken ook. Ja? Ja, u eerst. Oh, ik. Nou, uh, die, die Denen die naar Nederland komen om te voetballen, die spreken ook allemaal zo snel Nederlands. Hè? En die, die ja, maar dan... en dat, is, dat is andersom precies hetzelfde hoor. Ja, dat is uh, kennelijk. De Nederlanders, de Nederlanders die naar, naar Denemarken toe gaan, die spreken ook ontzettend snel Dees. Echt. Nee. Als je, als je uh, uh, zoals je er nou tegenaan kijkt. Dan, uh, dan lijkt Deens lijkt een ontzettend moeilijke taal. Maar als je er naartoe gaat en, en, en, en, en, en je bent er uh, uh, een week of drie, vier... je pikt het zo snel op. Ja, nou, mooi. Dankjewel voor het bellen. Alsjeblieft. En uh, het beste. goede. Hey, tot ziens. Doei. En Mirjam. Ja, nacht. Hallo. Ben ik nu in de uitzending? Jazeker. Ik heb de radio uitgezet. Ja, ja, ja, ja. Ja? Je bent te horen. Uh, ja, ik reageer eigenlijk op een van de mensen die uh, net uh, gesproken hebben. Ja. Uh, het ging over Frankrijk. En die meneer die vond de uh, Fransen erg... Uh, Sovinistisch. En zo. En, ja. <laughs> ik vond het wel er, uh, erg om te horen eigenlijk. Omdat uh, het ging over solidariteit in Europa. En zo krijgen we nooit uh, een gevoel met heel Europa. En ik vind eigenlijk uh, jammer de kritiek. Want ik heb zeven jaar zelf in Frankrijk gewoond... En uh, ik heb juist heel uh, anders de Fransen ervaren, omdat ik dus daar, doordat ik daar woonde ook de taal leerde. Ja. En als je dan eenmaal de taal spreekt, dan uh, krijg je natuurlijk meer communicatie. En wij Nederlanders spreken meestal niet goed Frans, of een klein beetje maar. Mm -hmm. Maar uh, de Fransen zijn eigenlijk zelf meer bang dat ze een andere taal moeten spreken, omdat het in hun cultuur niet zo besloten ligt om uh, vreemde talen te spreken. Nee, ze, dat kunnen ze ook over het algemeen niet zo heel goed, hè? Waar, waar, nee. Welk deel van Frankrijk heb je gewoond? Uh, wij hebben gewoond uh, bij, uh, in twee uh, plaatsen in Frankrijk. Eerst in de Gers. En dat is uh, ergens bij Lourdes in de buurt. Dat uh, kennen de meeste mensen wel van Frankrijk. Ja. En uh, dat was heel erg landelijk. Eigenlijk een heel prachtig gebied. En daarna hebben we gewoond uh, in Leziers. Dat is dus aan de Middellandse Zee. En waarom daar? Ja, dat is eigenlijk gewoon zo gegaan. Oh, Want, uh, opeens woonde ja, je ja, daar? Denkt hij, ja, we hadden uh, een zoon van nog heel erg jong. Die uh, moest naar de, gewoon naar de lagere school. En in de zers uh, was het allemaal op afstand en zo. En uh, ja, eigenlijk meer het, het landelijk leven. <laughs> en uh, daar leefde hij echt meer op het platteland en... Uh, nou ja, wij vonden toch wel dat hij wat meer ontwikkeling uh, moest doormaken. En toen zijn we naar uh, Beziers verhuisd. En dat was gewoon meer de grote stad. Maar, uh, en de Gers, is dat ook niet waar de Calvados vandaan komt? Of heb ik het nou helemaal mis? Uh, nee, dat is, dat is aan de kust. Uh, zuidwesten. Dan, uh, hebben we het, ja, aan, het, aan de westkust. Oh nee, nee, wacht even. Ik zeg Calvados, ik bedoel Armagnac. De Gers is echt helemaal zuidelijk. Ja, zuidwesten? Eh. Dus, uh, ja, eigenlijk meer naar het midden. Oh. Maar wel helemaal in het zuiden van, uh, van Frankrijk. Ja, ja, ik zit goed in Frankrijk, hè? <laughs> ja, nou ja. Ik ga er best is, vaak heen. Ik kun niet heen, alle maar. landen kennen en dat is juist het probleem, denk ik. Want het Europees uh, idee, dat is zo snel ingevoerd, eigenlijk veel te snel voor de geschiedenis. Want wij mensen kunnen niet zo snel uh, gaan als, uh, als de politiek uh, dit heeft gewild. Nee, nee, nee. Grijpt u wat ik daarmee bedoel? Ja, ja dat we wat, dat, het gaat allemaal wat langzamer. Ja, die hele ontwikkeling van één Europa is prachtig. Maar alle Europese landen zijn zo verschillend. En, uh, en om te denken in alsof wij één groot land zijn bijna. Of één werelddeel. Dat is best heel moeilijk. Want alle culturen verschillen enorm. En uh, ik ben op mijn zestiende ook verhuisd uh, met mijn ouders naar Spanje. En dat was nog in de Franco-periode. Dus ik heb heel wat uh, verschillende culturen meegemaakt. Ja. En ook verschillende uh, systemen. En daardoor zie ik het ook een beetje anders dan die meneer die net sprak. Ja, over Frankrijk. Want hoe vond ja, je, hoe... je, krijgt, je krijgt een hele andere visie als je de landen ook goed uh, van binnen leert kennen. En dan, dan, dan krijg je ook meer het Europese gevoel. Dat kun je niet hebben als je altijd in een dorpje ergens... Uh, in, ik zeg maar wat hoor, ik wil mensen niet beledigen... maar ergens in Nederland, zeg maar in Friesland of waar dan ook, hebt gewoond. En, uh, en daar nooit buiten hebt gekeken en nooit iets anders hebt gezien. Nee, dat begrijp ik. Hoe, maar hoe vond je zelf de Fransen? Want je, je vertelde dat, dat je uh, nou ja, met ze kon praten omdat je Frans leerde. Uh -huh. uh, maar waren het aardige mensen? Ja, heel aardig. Uh, ze zijn wel een beetje verschillend van de Nederlanders. En uh, dat is vooral... Uh, ze hebben veel meer een familieband. Ze zijn, uh, vind ik, ook veel meer levensgenieters. Ze houden van lekker eten en rustig aandoen. En smiddags na het eten nog eventjes een siesta in het zuiden vooral. Uh, ja, uh, ze leven ook veel relaxter, veel rustiger... En uh, natuurlijk verschilt dat wel een beetje. In het noorden van Frankrijk is dat allemaal wel een beetje anders. Maar het is ook een erg groot land. Maar als je daar zo woont en leeft en je integreert... je, je assimileert een beetje met de cultuur... dan, ja, dan, dan uh, zijn het ontzettend aardige mensen. Ja, ja ik vind het zelf ook trouwens wel. Overigens, uh, ik weet niet of je het interessant vindt... maar de Armagnac komt inderdaad uit, Cher. Armagnac ja. wel, ja. ja nee, lekker. maar ik verstond Calvados. Ja, dat zei ik ook eerst, maar daarna zei ik het, Ja, maar ja, toen, was, toen was de concentratie alweer. Nee, ik zei ook Calvados, maar ik bedoelde Armagnac. Armagnac ja. komt in, inderdaad daar vandaan. Ja, ja. Lekker, ja. lekker is dat. Ja, zeker. Dat, ja, nou ja, maar maar dat is natuurlijk alcohol. ook niet, niet. Oh, nou ja, nou ja, goed, dus jammer. Maar, maar um, wat ik zeg, oh, je, ze kunnen, het is ook lekker eten en zo. Hè. Ze hebben zoveel lekkere spulletjes in Frankrijk. Ja. En uh, daarin verschillen we natuurlijk ook ontzettend qua cultuur. Want uh, als je kijkt, als je hier naar een Nederlandse supermarkt gaat... en je gaat in Frankrijk naar een supermarkt, dan zie je de verschillen. Hè? En, en natuurlijk, uh, omdat Frankrijk zo'n groot land is... en er is veel landbouw en veel komt gewoon van de koude grond... verse groenten en dergelijke. Ja. En ook veel regionale producten. En kijk, hier in Nederland, kijk, het voedsel komt vanuit de hele wereld... en we importeren veel... Maar um, en we halen heel, eigenlijk relatief weinig producten van de omgeving zelf. Ja, dat wordt wel en, steeds meer ook in Nederland, hè? Streekmarkt... Ja, uh... gelukkig, ja. ja. Dat, ja. Komt, dat, dat komt op. Dat is op, ja. op zich een goede ontwikkeling. Want uh, ja, je moet natuurlijk ook de mensen in je omgeving helpen. De boeren die zo hun best doen, die het al moeilijk hebben. <lacht> en uh, er is veel concurrentie natuurlijk. En ja, dat krijg je natuurlijk ook wel door een één Europa... Dat, uh, ...dat er gewoon veel meer productieaanbod is. Ja. Maar de Fran Fransen zijn echt meer, uh, wat dat betreft, best chauvinistisch ingesteld. Die ja. houden gewoon van hun eigen producten en liefst nog hun regionale producten. Ja. Onder andere de Armagnac, maar ook de regionale wijnen, noem maar op. Ja. Dus uh, ja, dat is een beetje anders. Ja, zeker. En uh, waarom ben je zoveel in het buitenland geweest eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Uh, nou ja, mijn ouders die emigreerden toen ik zestien was naar Spanje. Ja. En uh, ik, had, uh, ik kwam zo van de MMS, uh, derde jaar, uh, ging over naar de vierde klas... en werd zo, hup, in één keer in Spanje... <laughs> kwam ik in een echt heel vreemde cultuur terecht. Want dit, ik heb het nu over eind jaren zestig... Ja. En toen was het in Spanje nog echt heel anders dan nu. Want het was onder Franco, zei je. Onder Franco nog, ja. ja. ja. En uh, dat was echt voelbaar, want uh, ik heb daar ook een muziekopleiding gevolgd aan het conservatorium. En uh, ik heb de taal razendsnel geleerd. Dat is gewoon in het land zelf leer je dat gewoon heel snel. Zeker als je nog net van school komt. Ja. Dus uh, binnen twee maanden tijd sprak ik de taal. Echt? Zo. Ja, dat gaat heel snel. En, um, nou ja, je integreert dus. Uh, en uh, ik was nog heel erg jong. En, uh, nou ja, ik sprak dus op een gegeven moment vloeiend Spaans. Ze konden bijna niet meer horen dat ik, uh, dat ik Nederlands was. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik daar studeerde. En, uh, nou ja, de vraag was meer van... Hoe, kom, hoe komt het dat je zoveel voor ja, bent? Ja, want daarna gereden. nog ja. een tijd in Frankrijk dus. Ja, min of meer toeval. Uh, ik ben toen... Uh, met mijn ouders weer teruggegaan naar Nederland... in begin jaren tachtig. En veel jaren later mijn man ontmoet... en die is echt een francofiel, die is dol op Frankrijk... heeft ook een Franse achternaam. En uh, toen zijn wij, toen mijn zoon twee jaar oud was... Uh, zijn wij in Frankrijk verhuisd. Dat was gewoon uh, ook wel een hele stap. Ja. Maar die had ik dus wel, wel eerder meegemaakt. Ja, precies, in Toen ik heel jong was. Ja. En... Uh, daardoor heb ik waarschijnlijk ook geleerd me goed aan te passen... en uh, me goed uh, ja, in te leven in een andere cultuur. En hoe is het nu in Nederland? Uh, ja, ik ben nu alweer uh, zes jaar terug in Nederland. En ik blijf wel een dubbel gevoel houden in Nederland. Uh, aan de ene kant, je voelt je Nederlands, je bent Nederlands van oorsprong. Je bent hier geboren. Uh, dat gevoel, dat, dat, dat hou je natuurlijk. Uh, maar het blijft wel dubbel. De landen waar ik gewoond heb, ja, vooral Frankrijk, blijft mij nog steeds wel trekken. Het is heel vreemd, want toen ik daar was, toen had ik heimwee uh, ja. naar Nederland. <laughs> toen wilde ik toch weer terug. En nu een beetje heimwee naar Frankrijk? En, en nu zou ik, ja, aan één kant wel, zou ik toch wel weer daar terug willen. Hm. Ja. En zit het erin? Misschien wel, want mijn man die zou liefst gisteren uh, alweer teruggaan. Hm. Ja, want die, die valt het helemaal niet hier in Nederland. Nou, dus, ja, we, je weet het niet hè hoe het in het leven gaat. Nee. Knoop je door binnenkort? Misschien wel, maar het is toch een hele stap als je naar een ander land verhuist. Ook al is het binnen Europa. Ja, en ook al heb je het vaker gedaan. Ja, daar moet je dus echt goed over nadenken. Het nou, sterk, sterker met de beslissingen, bedankt voor het bellen gedaan. En u nog succes verder met het programma. Dank u wel, hè. Goeienacht. Nacht, Ja, dag. Dag. Um, we hebben nog één beller te gaan. Dat is Stefan zometeen. Maar eerst even de mail. Peter Porters heeft gemaild. Die schrijft... Hoi, ik heb vijf jaar op Sint Maarten gewoond. En nu voor een half jaar op Bonaire. SXM is geen Europa en Bonaire een onderdeel van een Europees land. Maar toch, de solidariteit hierop Bonaire is bij de Bonaire, Bonaire's, echt niet te vinden naar de Europeanen. Zij vinden zich belangrijk en andere landen hebben geen interesse. Alleen als de cruiseboten zijn passagiersgeld binnenbrengen. Zeer sterk naar binnen gericht en vol met jalousie naar Nederlanders. Kijken alleen uit naar de miljoenen die hier naartoe vloeien. Hier moet wat aan gedaan worden, vind ik. Misschien. Ja. Zou kunnen. Maar ja, hij woont er wel. Daar ben ik dan wel benieuwd waarom hij daar dan toch woont. Maar dat kan ik nou niet meer vragen. Even kijken, Stefan. Goeiedag, Klaas. Hallo. Goeiedag. Hoi, goeiedag. Ja, goedendag. Hi, goedendag. ja uh, ik heb al een band met Duitsland. Uh, dan. Waar, waarom die band met Duitsland? Nou, uh, ik bedoel, het is, een, het is een heel vergelijkbaar land met Nederland. Ja. Uh, ik woon er nu zelf. Oh. Uh, ja, het, het zijn eigenlijk uh, heel veel overeenkomsten, bedoel, uh, ja, hetzelfde welvarende uh, als, uh, als Nederland, maar de, en omgekeerd is het ook, want de, de Duitsers die zijn ook uh, dol op Nederland eigenlijk als je ziet, als, als ik uh, ook de mensen spreek, heel veel graag uh, op vakantie naar Nederland, gaan ook uh, graag naar de markt in Nederland, en omgekeerd is het, is het, is het hetzelfde. Met, uh, en in welk deel van Duitsland woon je nu? Ja, ik woon in de buurt bij Münster. Dat is. Uh, Niet zo heel ver ja, over de grens. 60 kilometer over de grens ongeveer. Ja. En uh, ja, uh, ja, je moet je ook aanpassen. Nee, je bedoel, je bent toch een buitenlander, maar uh, ik heb daar een Duitse vriendin. We wonen nu zeven jaar bijna. En woon je er ja, van, ik... van, vanwege die vriendin of woonde je er voor die tijd al? Nee nee, ik ben daar, uh, ik heb haar uh, leren kennen en toen uh, ja, uh, ben ik daar naartoe gegaan. Dat was de keuze, of zij naar Nederland of ik naar Duitsland. Ja, en waarom ja. is die zo uitgevallen? Nou, uh, de mogelijkheden daar zijn qua, qua huizen en dergelijke, zijn toch ja, anders dan in Nederland. Uh, ja, daar uh, zijn de huizen goedkoper. Ik bedoel, je hebt, uh, en, uh, ja, zoals, zoals je daar woont, veel meer ruimte en uh, betaalbaar dan. Ja, ja. Dus je hebt er ook geen spijt van gehad? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En uh, ja, nou, we hebben een, een dochter. de dus een tweede opkomst. En uh, ja, nou, die wordt dan uh, ook gewoon tweetalig opgevoed. Uh, Twents en Duits? Hey, ja, ja, ik spreek gewoon Nederlands met haar. En, nou, uh, gewoon. Een beetje Twins, hè? Ja, precies. <laughs> een beetje Twents. Ja, ja daar, daar, daar, daar ben je opgegroeid, hè. Dat zijn de roots. Ja, dat vind ik altijd mooi klinken. Ja, maar ook, ook, ook de spraak, en dan krijg je heel veel overregel. Want als je de mensen in Duitsland plat praten, of het dialect, en dan in Nederland, daar kun je elkaar gewoon, dan is er helemaal geen taalbarrière. Ja. En, en is er nog, zijn er nog uh, cultuurverschillen als je met een Duitse vriendin samenwoont? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Dat kan je niet zeggen. De Duitsers zijn iets gedisciplineerder dan de Nederlanders. Uh, bijvoorbeeld als je bij de bakker of bij, bij je winkel staat, uh, daar staat gewoon iedereen netjes in de rij. En daar uh, wordt niet voorgedrongen. Je mm. uh, sluit gewoon netjes achteraan waar de rij is en, en het is niet iedereen ga maar uh, ergens staan en zeg ik ben aan de beurt. Dat, dat soort dingetjes is uh, iets meer respect voor het meerdere. Dat vind ik dat soms wel overdreven. Dat daar uh, iedereen met u aangesproken wordt. Ook als je dagelijks bij elkaar op uh, kantoor zit. Tenzij uh, de leidinggevende zegt van uh, we kunnen elkaar gewoon normaal uh, titoyeren. Maar dat is daar nog wel, dat is al een beetje overdreven. Mm -hmm. vind ik persoonlijk. Maar uh, ten opzichte van, van, van uh, politie bijvoorbeeld. Is dat, de politieagent heeft in Duitsland wel meer respect uh, dan, uh, dan in Nederland. Ja. En uh, het voetballen als Nederland tegen Duitsland voetbalt? Of uh, een Nederlandse club ja. tegen een Duitse? Ja, dan ben ik voor een Nederlandse club. Dat, uh, dat is duidelijk. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat zit er toch in. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat is er toch wel het chauvinisme wat nog in je zit. Ik bedoel, je, je bent een Nederlander en dan blijf je. Die, voor mijn gevoel. Ja, nou, jij kan het weten. Ja. Stefan. Ja, en daarover uh, uh, de muziek had je nog. Wat ja, die man erover? Uh, ja. ja, slagen. Wat is slagen, dat is eigenlijk ook volksmuziek dan. Hè? Ja. ja, wat is het? Ja, ik, he? En er is ook een goede slager, natuurlijk. Oh ja? Maar, oh, dan moet, ja, dan, wel, dan moet ik nog eens een keertje ja, opzoeken. Dan. Nou, als je Pe Peter Maffa, ik bedoel, dat is toch. Uh, dat, dat, is, ja. dat is ook slager, maar die heeft ook hele goede nummers. Maar dat is dan wel het, het, uh, het slager, hè? Is dat van Doe? wist alles, of is dat niet Peter Maffa? Maar, ja, die, die ook, ja, maar. Maar dat is toch geen is dat slager, Dat is toch geen slager? Ja, dat, dat valt ook onder slager. Ja. Oh echt? Nou, dat ja. Is, ja, dat zijn de volkszangers, hè? Weer wat geleerd. Nee. Ik, ik moet het afbreken, dit gesprek, Stefan. Want ik moet ja. nog even zeggen wat we morgen gaan doen. Het zit erop. Ja. Dankjewel ja. voor het bellen. Hè? Ja. Veel ja. plezier nog daar dankjewel. in uh, Münster en omgeving. Ja, Hoi. ja, Dit was KS Saluna. Morgen praat Helco Span met de algemeen directeur van schoenenfabrikant van Bommel, Reinier van Bommel. Dat zal wel een teller uit die familie zijn. Het, familie, ja, het familiebedrijf wordt geleid door de negende generatie van Bommel. Jeetje, leuk hè? Als werkgever volgt Renier van Bommel het debat over het sociaal akkoord op de voet. Hij geeft commentaar op de gevolgen van het kabinetsbeleid voor ambachtslieden. Ik hoop wel dat ze ook nog wat leuke dingen over schoenen gaan bespreken. En zo. Ja, dat gaat wel goed komen. Nou, dat wat betreft KS Zometeen hier op de zender Nog Steeds Wakker van WNL. Gepresenteerd door Diederik van Sessen en Anne de Jong. Ik wens u allemaal een hele goede nacht. En... Uh... Ja, tot uh, volgende week wat mij betreft. En morgen dus met Helco. En zometeen met WNL. Eerst uh, nog steeds wakker en dan uh, alweer wakker. Goed, nou is het wel zo'n beetje afgelopen. Tot later. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.